Nou, we gaan verder, dus hoe komen wij, hoe kan je dan van de eerste, van het eerste stadium tot het stadium nul komen? Onmogelijk, met het verstand, ja, met ons hoofd, kunnen we het niet doen, op geen manier. Dus, Hashem heeft dat zo ingericht, dat, zie je dat, Hashem heeft dat zo ingericht, dat, de kracht, eerst moet de mens zijn negen krachten te gebru gebruiken, dat zijn die vier stadia, van vier tot één. Maar dan om tot schem te komen, zelf, dus tot, tot, het, licht, tot uh, absolute um, vergeving, wat is dat, het gevoel geeft van vergeving. Waarom? Daar is geen kracht meer van jezelf. In de ketter voel je geen kracht van jezelf meer. Dus als je komt tot de ketter, dan al het kwaad en allerlei andere dingen die jouw zorgen waren, verdwijnen. Daarom heb ik het ook, die foto's heb ik, ook mijn vrouw heeft het ook, die foto's gevonden van die mikwe, dat, dat jullie, dat, dat ik dus ik wist niet dat die nog bestonden, maar I mean, yeah, Heb ik naar uh, jullie uh, ook toegezonden. Dat zien, dat zien, Dat is niet dat ik. Want het zou bij iemand kunnen opkomen dat ik ging kruisjes slaan of zo. Dat was de bedoeling. De bedoeling was om mikwe te doen. Mikwe betekent onder water te dompelen. Dat betekent helemaal jouw aviout na vier stadia. ...doorlopen te hebben... ...ik, heb het ook, ik had het toen ook zoveel gestudeerd... ...van alle Torah en alles... ...en ik kom niet, kwam niet uit... ...ik voelde dat ik onrein ben... ...en... ...zij zijn allemaal veel onreiner dan ik... ...veel meer... ...maar zij voelde het niet... ...dat het zo is... ...maar ik voel het wel... ...en als je dat voelt dat jij onrein... ...dat jij, dat jij zondert... ...en zonder dat betekent dat jij komt in jouw kilim de Kabbalah. Zij komen niet door naar de kilim de Kabbalah, dan voelen ze zich uh, geweldig. Uh. Maar, ik kom tot mijn kilim de Kabbalah, dat is de, de hele bedoeling, om, om volledig alle vijf kilim te benutten voor, de, voor dat is de schepping. Hè? Alle vijf kilim moet ik um, in werking brengen. En niet alleen maar, alleen maar, mijn kilim van het geven van halleluja dat jullie dat begrepen, dat mikwe betekent helemaal onderdom, onder, betekent onderdompelen betekent met al jouw verstand en alles erop en daaraan onder de dompelen betekent boven jouw verstand uitkomen en dat betekent dat jij niets van je overlaat en dat moet je ervaren als je het één keer ervaart niets verdwijnt in het geestelijk dan gaat alles voor je, alles gaat voor je open. Alle, in jezelf, in je hoofd, in je hoofd, in je alle andere plaatsen gaan de poorten open, de sloten gaan open en jij gaat het ervaren en jij ziet wat betekent wat ga je ervaren? Dan kan je in elke toestand weet je de weg naar de ketter. En want alleen als je het passeert de de klikkochma, en komt naar de klikketter, dan is het verlossing. Dan voel je verlossing. Dat is wat Yeshua in het algemeen dat zegt. Maar de bedoeling is uh, niet dat bekeer jezelf tot mijn bedoeling, bekeer jezelf tot jezelf. Kijk nou, waar zit de ketter in ons als we kijken naar onszelf? No? Wat, waar zit de al goed? Onder mij, onderaan. Ja? Dus als ik dan van mij, van beneden, kijk van beneden naar boven, dan zie ik hoe hoger ik van binnen kom, hoe, hoe hoger ik kom naar de ketter. Ja of niet? Dus daar waar mijn hoofd is, en nog boven, dat is boven, boven op mijn hoofd, dat is mijn ketter. Dus dat is bovenop, betekent een keer betekent wat? Niet van boven naar beneden, maar van beneden naar boven. Dus via de sod goed opletten, via de jesod die in mijzelf is, ga ik inkeer keer doen naar boven. Dus hoe kan ik opstegen? Hoe kan ik mijn aviut uh, verdunnen? Klie, klie, kan niet, uh, verd, klie kan niet omhoog komen. Ja. Klie blijft altijd op haar eigen plaats. Maar de IWU kan ik wel verdunnen, dus via de jesode, wij weten dat de jesode hij wel de kracht om te, op te stegen naar boven. Dus via de jesode doe ik die opstegingen naar boven. En de laatste, het laatste station is dus volledige overgave. Daarom zag ik die foto's en ik dacht, nou Misschien jullie dat zien, dat het niet een kwestie van even zo een kruisje doen of zo en ben je klaar en zo en de volgende patiënt. Het is niet zo, maar het is de volledige overgave. En yet het moet menend zijn. Dat is dus de zuivering van de zonde. Mikwe. Dat is wat ik ook onderging, was de, op dat moment de absoluut haalbare zuivering van mijn zonde. Natuurlijk dan komt het wel, ga je weer aan jezelf werken, de volgende fase, et cetera. Maar dan de weg naar de ketter was al gelegd. Dat is de hele kluw. Om de weg naar de ketter te, te doen, te laten open. Of de klep naar de ketter open te laten. En dat kan niet anders. Je kan leren de Torah en de Talmud, al je leven is al zo groot, belangrijk worden. Maar als je niet weet dat deze weg naar de ketter, dus boven jouw verstand te gaan, dan is het als niets. Dat is bijzonder iets wat... wat dus, nou, dat is wat ik heb hier een beetje zo opgetekend, ik weet niet... Uh, dus, dan, dus de, dan nog een keer, dat is dus de eerst alles doen wat in jouw krachten is te doen, dan is het opsteken langs die stadie 4 tot en met 1, dat moet je doen, hoe, hoe dat in het geval van die, van die eerste broeder, hij moet eerst alle krachten in zichzelf doen om rechtvaardig de zentoestand om te zeggen tegen zichzelf eerst, het gaat mij, het is mijn toestand. Het is niet mijn broeder die is schuldig, schuldig is aan mispraktijken, etc. Als dat zo is, dan laat dan de, laat dan de gerechtelijke uh, uh, instanties daarmee bezig o, Waarom moet ik dat? Wie ben ik om daar iets, een uh, oordeel te vellen? Dus niet oordelen de ander. Ook okay. laat ja? staan jouw eigen broeder. Het was het was interessant is, het bestaat zo'n midras. Over twee broeders in, in, in, in, in, in, in Jeruzalem. Er waren twee broeders. Ze vonden vlakbij, elkaar, niet zo ver van elkaar, vlak bij elkaar. De ene was rijk en and de andere was arm. Oh, misschien is het leuk om dat. Het kwam bij mij opnieuw. De ene was rijk en de, was, de andere was arm. Maar en op, op een bepaalde dag, die, uh, we kwamen feestdagen naderden. En dan de rijke broeder, die dacht, hey, mijn arme broeder heeft groot gezin. Hij heeft niets. En hij heeft zo'n schuurtje, verlaten schuurtje, zo'n huisje, wat, uh, schamel huisje en zo'n schuurtje. En hij zegt. Ik zal hem brengen een jute zak vol met koren. Ja, korens. Graan. Korens. Mm -hmm. Graan. En s'nachts deed je dat want zo zodat zo, niemand zou niemand had, had moeten zien. Ja, dat zo'n Sinterklaasje. En dan ging je s nachts met zo'n jute zak om zijn rug. Op zijn rug. En hij ging zo s nachts naar zijn naar het huisje daar, naar dat schuurtje van zijn broeder, en legde in het schuurtje, legde hij deze jute zak met die graan. En ging weg. Nou, de volgende dag, die keek die, die, die, die, die de broeder twee, nee, de broeder, ja, dus de, de arme broeder, die keek nou naar in het schuurtje, en ziet daar een, een volle zak met, uh, met tarwe. Ja? Huh? Nee? Met graan. Ik bedoel, oké, okay, voor mij is het hetzelfde. Oké, okay, met, met, ik dacht dat het hetzelfde was. Met graan. Oké, okay, met graan. Oké, met graan. Ah, tarwe is gemalig. Oké, oké, erg goed. Maar graan in het algemeen. Oké, nou. Hij, hij zag dat en hij, hij dacht, wat zal, ik, wat zal ik dan doen, zegt hij. Hij dacht, kijk nou, het is uh, Mina Shamayim. de hemel is het mij gegeven. Hij zegt, maar dan wil ik het, hij dacht nou, dan ik wil ook delen met mijn broeder. Hij dan nam voor zichzelf en dat overige, hij bracht naar, ze, ging naar zijn broeder, wilde naar zijn broeder geven. Maar hoe? Op de manier dat de ander niet zien, want zij wilden op de manier doen, geven aan de ander. De twee broeders willen geven aan de ander, op de manier dat de ander zou niet weten dat hij dat gegeven had. Dat is geven. Dus hij dacht, nou oké, okay, s'nachts. Ik wacht tot de nacht komt, en dan zal ik het doen. En s'nachts die dan deed dan ook de Jutezak op zijn. En die s'nachts, zo stiekem, stiekem, zo langzaam ging je naar het huis, naar het schuur, de schuur van, het schuur van zijn broeder. En zo het was het pikdonker. Toen hadden ze nog niet elektriciteit, s'nachts, weet je. Dus pikdonker was het. En ze gingen dus, en die ging daar naar het huis van zijn eerste broeder. En halverwege opeens botste hij op iets, op iets. En dan ogen open, en hij zag zijn, zijn broeder, de andere broeder. Dus, de andere broeder, die ook, die wilde, die wilde ook weer een andere, eh, uh, andere had ook op zijn schouder, en wilde die brengen naar, weer, naar de schuur van die armen. En toen, op die zee, op dat punt, hadden ze elkaar ontmoeten. Waarbij beide broeders stiekem van elkaar, wilden elkaar geven. En dan, de Midrash vertelt dat op deze plaats werd de tempel gebouwd. Dus dat was de echte acte van het geven. Zie dat? De hele bedoeling om boven jouw verstand te gaan en om dat te doen. Op deze manier verkreeg je wat? Het Koninkrijk der Hemel. Koning, het Koninkrijk der Hemel is ketter. In jezelf. Niet iets anders. Dus wie, he, wie dus overwint alleen zijn verstand en gaat dus boven zijn verstand, boven zijn verstand betekent de kliketter. <coughs> Dan ontvangt hij het koninkrijk der hemel. Hoe komt het, hoe, hoe, hoe, hoe komt het dat hij daar wel ontvangt, het de koninkrijk der hemel? Omdat in elke we hebben geleerd, dat in de ketter van een lagere traptrede is ingebed, wie? De malgoed van de hogere traptrede. De malgoed van de hogere traptrede, dat betekent, dat betekent buiten, dus uh, uh, boven mijn, de kelim van mijn kwaad, wat ik ervaar voor mijn broeder. Dat is de hogere traptrede. De malgoed van de hogere traptreden is ingebed in mijn ketter. Dat is altijd zo. Dat is de verbondenheid tussen de wereld en, en tussen de partsofie en sfeerot. Altijd zo is het. Dus in de ketter van mijn, mijn ketter, in elke toestand, is ingebed de malgoed van de hogere traptreden. En elke malgoed van de elke hogere traptreden is heet malgoed. Shamay maar goed van de, van de hemel. De koning, het koninkrijk, koninkrijk, maar goed, is koninkrijk, ja of niet? Koninkrijk van de hemel. Waarom de hemel? Mijn kilim zijn aarde. Ja, komt dat. Mijn kilim zijn, als het ware, waar die correctie nodig hebben. Die zijn als aarde. is aarde. Maar de, de hogere traptreden is als hemel ten aan ten opzichte van mijn kilim. Ja, mijn kilim zijn allemaal als de wens om te ontvangen, of malgoed, eh, ten aanzien van, de hogere traptreden, hogere traptreden dan is, de malgoed van de hogere traptreden, die dus heet, het koninkrijk der hemelen, van de hogere traptreden, is altijd ingebed, in mijn, in mijn ketter, moet ik ergens naartoe komen, het enige wat ik nodig heb, is, boven mijn verstand te gaan, dus, zeggen tegen mezelf, zoals in het geval van die twee broeders, die A en B, B dat hoe oh, ik ook, maar, maar, want het, het verstand van de mens zegt tegen hem, binnen het verstand zegt tegen hem, dat, nee, mijn broeder is, speelt vals. Ja, hij doet allerlei rare praktijken, Hij steelt mijn klanten, hij besteelt anderen, hij doet iets anders, hij draait iets onder, onder, on, Onwettige dingen en allerlei andere dingen. Hoe anders kom je. Hoe anders kom je aan die, al die mooie auto's. En allerlei andere dingen. Alle eer, et cetera. Dus, maar dan moet ik die broeder zeggen. Ik ga boven mijn verstand. Mijn verstand die maakt mij ellendig. Ja? Mijn verstand. Want het verstand zegt hem tegen. Kijk nou naar je broeder. Kijk nou, want het verstand. Binnen het verstand. Het verstand wil mij beheersen. Wil mij gefixeerd raken op het, op het slechte? Ja, of op het slechte, of die kan mij provo provoceren van een andere kant. Die kan zeggen tegen mij, herinner je nog, of wat, wat voor heilige jij bent. Mm, jij bent als niemand anders, etc. Die gaat mij provoceren van de rechterkant. Maar in dit geval, hij provoceert deze broeder A ah, van de linkerkant, als hem goed. Die zegt hem, mij, nou, kijk nou hoe die slecht is. En als hij daarop reageert, wat hij op deze, deze broeder A doet, dat hij zegt, nou die dit en dit en dit en dat, dan betekent dat hij valt in de kuil, ja, in de kuil, in de netwerken van die, van die Citra Acher. Wat moet je dan doen? Hij moet boven zijn verstand gaan. Eerst met zijn eigen kracht moet je werken om rechtvaardigen deze toestand. Ja, om. om, om in te zien dat uh, al denk ik het zo, ik moet het loslaten en moet rechtvaardigen mijn broeder, et cetera, op welke manier, ik moet hem gunnen. Ja, gunnen zijn broeder. Gunnen is binnen het verstand. Goed opletten. Dat gunnen, de ander gunnen, dat is iets wat aan de mens wel gegeven is. Daar hoef je niet boven jouw verstand te gaan. Hebben. Dat is wat gunnen betekent als je gaat gunnen aan iemand. Dan kan je opstegen van het vierde stadium naar het eerste stadium. Dat is gunnen. Dat is in de ander mens, dat is mijn kracht om te gunnen de ander. Dat is ook mijn kilim. Hey, als ik leer de ander te gunnen, dan kan ik dan verdunnen mijn eh, Wens, ja, mijn avioed van die kwaad wat ik heb, onrust wat ik heb, dat kan ik dan verdunnen. Want wij allemaal gunnen de ander niet. En daarom gunnen wij ook onszelf niet. Goed opletten. Al die alle, alle onrust die wij hebben, komt omdat wij gunnen onszelf rust niet, kalmte niet. En waarom gunnen, gunnen we dat niet? Omdat we de ander niet gunnen. Wij zijn altijd klagen over de ander, over de maatschappij, over iets anders. Maar allemaal niet gunnen de ander. Over uh, leugen, dat is dat. Allemaal buiten mijzelf. En daarom komen we niet toe aan onze eigen kalmte. Innerlijke kalmte. Dus gunnen die broeder die a moet gunnen, die jou, zijn eigen broeder. En steeds meer gunnen. Oké, okay, steeds gun je hem een kleinigheid. Hoe? Kleinigheid, ja, dus dan moet je stap voor stap dat doen. Eerst kleinigheid gun je hem. Oké, okay, ik gun hem wel dan dat... Wat is dat? Ja, dat, is, dat heet dan... Nieuwe ruiten heeft daarin gedaan in zijn auto. En dan gaat hij weer meer... Oké, okay, ik gun hem al iets meer. Dan kijk, in zijn auto is nog iets ingericht. Ja, mooie, nieuwe... Een ...mooie nieuwe... ...vielen... Het, het, uh, ...van een dure merk... ...en al die dingen, totdat hij zegt... ...nou de hele auto die gun ik hem aan hem... ...en daarna nog andere dingen... ...nog meer dingen gunnen... ...betekent dat hij steeds... ...oploopt... ...oploopt in zijn kilim... ...van de dikke, dikste avioed... ...naar een hoogste avioed... ...naar een dunnere avioed, ja ...naar een eerste stadion... ...en dan is niets anders te doen. Anders kom je nooit tot de kalmte, tot de ware kalmte. Dan moet je komen dan tot de gogma, tot de kliegogma, en dan boven jouw verstand gaan en zeggen uh, al begrijp ik dat niet, maar ik ga boven mijn verstand. En hoe? Hoe moet je dat doen? Moet je de woorden die Yeshua had uitgesproken hij had uitgesproken de woorden die kenmerkend zijn voor de klieketter. Ja, dat als men jou tegen, slaat tegen de rechterwang, keer ook de linkerwang toe. We hebben nog de tijd, misschien zal ik het ook op een andere manier zal ik het ook vertellen. Wat betekent dat? Het is geweldig, maar dan moet je Hebraaus, vanuit het Hebraaus uh, uh, Uitgaan, dan zal hij het echt goed begrepen, wat hij had gezegd. Maar dat zijn de kilim, de eigenschap de eigenschappen. hij wel eens wat hij had gezegd uh, over het koninkrijk, de leer van het koninkrijk der hemelen. betekent de eigenschappen van de kliketter. Dat is wat hij beschreven had. Dus om, uh, hoe de beschrijving van de kliketter, dat is wat hij had in zijn leer verwoord. Dat is zijn woorden. Dus hoe, hoe, hoe, dat, hoe voelt dat als je dat naleeft wat hij had gezegd? Dan zal hij ook leren ook opsteken en binnenkomen in de cliënter. Daar moet je boven het verstand gaan. En pas wanneer je komt in de cliënter, en dat kan je niet doen anders door geloof en niet verstand. En daarom iemand die alleen maar verstand, verstandelijk met God bezig is, komt niet uit. Zonder het geloof men niet, kan men niet komen tot de ketter. Als men niet komt tot de ketter, waarvan kan men, waarvan kan men dan, waaruit kan men dan licht ontvangen? Want in de ketter is de malchut van de hogere ingebed. En via de malgoed van de hogere kan je altijd alles aantrekken. Via de malgoed natuurlijk, via de kant van de malgoed, van de kant van het goede, van de boom van goed en kwaad, maar dan door de, ja, de malgoed van de hogere, die ingebed is in mijn ketter, en ik kies dan voor de kant van waar de malgoed in de malgoed is, die malgoed die verbonden is met de bina. Dus de tweede punt kies ik niet voor de punt van de malgoed, de malgoed, want het levert mij niets op, maar ik dan kies dan in de malgoed die ingebed in mijn ketter, ik kies dan voor de malgoed die verbonden is met de bina, dus de tweede punt. En daar, vandaan ontvang ik al het, al het goede van het hogere. En dat is dan de, de vader die dus, wat, waar Jezus ook zegt, wat, van wie wij dat alles ontvangen. Maar eerst moeten we komen tot telkens, tot die malgoed. En dat betekent ook opnemen op jezelf, dat is 100% wat onze leer dat zegt, dat het dat opnemen op jezelf van de malgoed Shamay. Van, van het koninkrijk, nee van het juk, van het juk van het koninkrijk der hemel. Dat, betekent, dat is juk. Wat is dat juk? Omdat het boven mijn verstand is dat voelt als juk, waarom? ik ben gemaakt om te ontvangen voor mijzelf en als ik dan kom naar de ketter dan ontvang ik niets voor mijzelf dat is dus iets wat absoluut tegen mijn natuur tegen de aard van mij van, van mij als schepper als schepping sorry. eigenlijk ik ben geboren, ik heb, ben gemaakt al mijn, alles wat ik heb en wat ik ben, is ontvangen voor mezelf. Maar wanneer ik kom naar de ketter, dan op dat moment ervaar ik iets wat niet aards is, onaards is. Het is geven. En dat kan je niet anders dan, dat moet men steeds op, eh, opleggen, opnemen op zichzelf, de, het koninkrijk der hemel. Dus dat leren we in Shlavia Salaam, is niets anders ja, in Slavé Sulam, leren we elke keer bijna we dat het opnemen, opleggen op jezelf op op van het juk, der koninkrik der hemel. Nou, Slavé Sulam, iedereen die leert Slavé Sulam met ons, die kan het bevestigen, dat is ook dat is precies, dat is niet iets anders dan Yeshua, uh, Yeshua, uh, Yeshua Navidi, de profeet Yeshua, had gezegd. Niet iets anders absoluut niet iets anders. Nou, dat is een beetje wat ik uh, wilde aan jullie vertellen. Dat op die manier is het, uh, ja, op die manier, maar leer dat. Leer dat op die manier. Ik, ik zag ook de, de foto's van die, ik, ik had die niet gezien. In die tijd, uh, ik herinner me niet, ik dat ik die, die, die foto's ooit onder ogen had gezien. Zij had het bewaard mevrouw, want direct daarop, direct drie maanden later, zaten we al in Israël, en was ik niet meer be bezig daarmee, want, zat ik al met een hoed daarop, met een zwarte pak en alles, en was ik bezig dan verder met de, met de leer van de Torah. Zo was het een opdracht van Yeshua zelf. Dus van de ketter moest ik naar de gogma, weer afdalen, dan maar met het licht. Ja, niet een, dus, op die manier. En dan ik zag wel die, die foto dan van, die, van die twaalf en een half jaar geleden, na de mikwe, herinner me dat is helemaal nat, en zie je daar een gezicht van mij? Kon je daar, kan je dan zien een mens in mij? Er was dan een, er was niets van mij overgebleven op dat moment. Dat hele, de hele overgave, waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik kon geen draai vinden, ik kon geen, niets voelen in dit, in dit leven meer, wat mij zo zin geven om door te gaan. Niet dat ik uh, aan gedachten had om, om, om iets aan mezelf te <laughs> dat is niet dat, maar dat was verschrikkelijk. En daarom was dat eenwording met de clicker wat gebeurde aan mij. En daarna kon ik alles, daarna ging ik daar naar, uh, kon ik de Torah leren van wat ze leren daar in, uh, in tien jaar, kon ik het in in vijf maanden al doen, meer, meer leren dan wat ze in tien jaar doen. Okay, wat betekent dat? Be be Niet door intellect. Waarom dat de poorten gingen open? Voor mij was het, ik opende daar een Talmud en uh, bam, bam, bam en alles was voor mij helder, ook hier rabies, hier in Nederland. Iedereen kan zeggen, ja, iedereen had het voor mij. Zelfs nieuw, overal. Altijd. Dan zullen ze zeggen, nou, deze, deze kan leren. Ja, leren kan je wel. Niemand van hen kan zeggen dat ik niet kan leren. Ja, waarom? Dat leren kwam niet door mijn intellect, maar door de opening die ik kreeg, naar het licht toe, via de, het licht, via de klikketter, door de volledige overgang. Ja, dat is even een introductie bij dat mechanisme, of de mysterie, zoals men dat doet, van vergeving. Niet dat jij een ander moet vergeven, maar als je dan de andere losmaakt, dan ga je beginnen, kan je beginnen met je eigen vergeving. Vergeving hoef je niet aan de schepper vragen, en, en uren staan, uren lang staan, dan zo met een gebogen hoofd, en dan zo... zo zo wiebelen, en hij uh, luistert niet naar wat ze zeggen. Hij luistert absoluut niet naar wat het volk zegt. Waarom? Ze zeggen alleen met het lippen. Zij komen niet naar de ketter. Begrijp je? In plaats van al die, al die gebeden wat zij doen om niets. Begrijp je? Terwijl ze kijken naar een ander, hoe de ander kijkt. Dat de anderen moeten dan, ze voelen zichzelf belangrijk, dat de anderen keken toe hoe, hoe, hoe geweldig hij zijn gebeden doet. Maar dat helpt niet. Daar is, dat is het erge. Dat is iets wat, ik, wat, ik, wat ook Yeshua had, zo naar dat volk uitkeek, met liefde en tegelijkertijd een, een verwijt. Hij kon het wel verwijt doen. Wie ben ik? Maar ik kijk ook naar mijn broeders in de zin van ook, Waarom doen ze dat niet? Het is aan ons, iedereen aan ons gegeven, om die manier te komen tot, de, tot jouw redding, in elk, op elke moment. Maar, het komt. Want, uh, het is zo dat, we hebben geleerd, we hebben ge niet geleerd, in het jaar 2000, aan het einde van het millennium. De toenmalige paus in Rome, wat had hij gedaan? Hij, had, hij was de eerste die eigenlijk kwam met de uh, met de spijtbetuiging over aan Joden toe. Ja? Hij had spijtbetuiging hij had vergeving zelfs gevraagd uh, aan de Joden, voor wat zij hadden aan Joden aangedaan. Het was oprecht, het was nodig, het was van boven. Het was geen comedie. Want de tijd is gekomen nu voor de Mashiach. En nu is het aan mij helder aangegeven. Dat nu is de tijd aangebroken, dat ook de Joden nu officieel zullen spijt betuigen. Openlijk. Aan de hele wereld. Ze hoeven niet te, hoeven niet te gaan kruisen. Ze kruisen, kruisen. En, en christenen overgaan om christenen te worden. Absoluut niet. Net zo even min als ik een christen ben geworden hoeft niet absoluut, joden hoeft het niet te doen. eigenlijk. Uh, maar uh, wij hebben dezelfde één verlosser. Alle mensen, de hele mensheid heeft dezelfde verlosser. Op welke manier wij dat beleven? Dat aanpakken. Maar dat nu de tijd is gekomen dat de joden officieel aan de hele wereld zullen dan verkondigen dat zij spijt betuigen voor het feit dat zij de Yeshua hebben gedood. Betekent, dat betekent dat jullie alles, is er, goed opletten wat ik zeg, probeer niet te vechten, dan zal het je helpen. Dat betekent dan alles heeft het algemene en het bijzondere aspect. Ja of niet? Wat hadden zij gedaan? Wat was de zonde? Wat was het wat was dan het gevolg van het uh, doden van Yeshua? Dan, en in het algemeen aspect was de Yeshua als profeet, als de poort naar de hemel, was gedood. En gedood bedoel ik lichamelijk, wat hier naar, naar de aarde kwam. En in het, wat het nog erger was, is en is... Dat in het bijzonder, elke Jood sindsdien, heeft zijn eigen Yeshua, zijn eigen kliketter, had vertrapt. Begrijp je dat? Dus sindsdien, sinds deze, sinds deze gebeurtenis, dat zij de Yeshua hadden laten doden, dat elke Jood heeft in zichzelf ook de toegang na daarmee dus de toegang tot de ketter, de klikketter had, zichzelf uh, zeg je dat? Afgesloten. En wij weten dat op de schaal van de menselijke zielen, Joden staan als roos, als hoofd. Ja? Op de schaal van, aan het algemene schaal van de zielen. Dan betekent dat, dat als zij allemaal niet, de ketter niet, het licht dat van de ketter doorkomt door naar de hele mensheid, en naar hen in eerste, eerste instantie, goed opletten wat ik zei, nergens hoor je dat. Als zij dan de, hun ketter niet uh, ontsluiten, ja, dan komt het niet, het licht van de ketter, van de reding, een ketter is de Yeshua, de reding, komt niet naar de Joden, en, via de, en omdat de Joden hebben dat hele bu buffer, buffer van gemaakt, omdat zij dat niet willen ontvangen, zij kunnen dat niet ontvangen, voordat zij inkeer doen, naar de ketter toe. Dan komt het ook niet naar de andere regionen, ook naar andere volkeren toe. Met andere woorden, als de joden dat gaan doen, openlijk, dat zij dan een keer doen, ho je hoeft niet dan bename te noemen, maar dat zij openlijk vanuit Israël zo'n gebaar wordt gedaan, een echte gebaar wordt gedaan, dat zij spijt betuigen, en dan is de hele wereld moet het horen. Dat is de, dat is de oplossing van alle Problemen in de kern. Zolang so de Joden dat niet zullen doen, ik zeg jullie, zullen wel crisis, krize, crisis komen en and andere crisis komen in een land en een aardbeving en and iets anders en and iets anders en and iets anders. Niets zal structurele oplossing bieden. Niet financiële crisis, niet dat. Geen Obama, geen iemand. Geen medewetje dit niets als de Joden nu niet zo gauw mogelijk bij elkaar komen en alleen maar deze kleine ge dit gebaar doen. Dat zij openlijk over de hele wereld zullen nu uh, spijt betuigen dat zij dat hebben gedaan. Want dan zullen zij hun poorten zullen gaan openen. En dan zou <coughs> zo een geweldige uitwerking in de wereld komen. Ja, Oké, okay, ja. yes, yeah. Mark zegt het, het zal even duren. Maar ik zeg het jullie gewoon, dat goed op begrepen wat ik. De Joden betekent dat het um, moet komen vanuit Israël. Want daar is de, laten we zeggen, de. Het centrum, laten we zeggen daar vandaan komt. Natuurlijk, Amerikanen moeten, alle, alle Joden over de hele wereld moeten dan natuurlijk steunen. Dat. Het is erg eenvoudig. Het je... Goed opletten. Nee, ja, maar goed, natuurlijk, natuurlijk alles zit in jezelf. Natuurlijk is het algemeen en in het bijzonder. Eindelijk. Nee, goed opletten. Nee, het moet beide moeten zijn. Goed opletten. Wat wij doen in het bijzonder, dragen we ook met op. Goed opletten. Marco, niet vechten. Dus probeer absoluut niet te vechten, dan helpt het niet, mijn vriend, helpt het niet. Dus natuurlijk is het in het bijzonder, huh? ja, precies, is De, dat is wel, jij moet dat natuurlijk als eerste, jij moet als eerste dat doen. Maar goed opletten, dus in het bijzonder, kijk, in het bijzonder natuurlijk moet het ook zo zijn, elke jood moet in het bijzonder deze uh, in zichzelf, uh, als het ware Yeshua, tot leven laten komen. Dus dat is dan de herijzing, uh, ja, van, Yeshua moet in jezelf doen, dus je moet de opening maken, in jezelf, naar de Yeshua, naar de ketter. En dan is het, dat is dan, yeah? en dan is de Messias is gekomen. Precies, dan is de Messias gekomen. Kijk nou hoe eenvoudig is, uh, de gedachte, dan is de Messias gekomen. En als de Joden nu dat aannemen, ah, nee, ja, de, de hele wereld, de, de rest van de wereld is ook, is, zo, is, is, is eigenlijk wacht erop, begreep het niet, maar als een joden dat aanvaarden, ze hoeven niet christenen te worden, dat is, voor hen is van genoeg wat ik deed. Alleen maar in de mikwe komen, alleen jouw zonden te, ver, te laten vergeven, zelfs de mikwe hoeven ze dat misschien niet doen, alleen maar dat in, in het uh, openbaar dat zij dat doen. Maar niet, maar moet het wel op de manier zijn dat zij dus goed opletten. Dus niet, dat, niet dat, dat zij daarvoor ook uh, 4 miljard dollar aan smart geld willen ontvangen. Dat niet. Dat moeten ze moet niet, niet dat. Dus niet dat zij zeggen, oké, okay, we doen dat. Maar dan, maar, dan ontvangen we dan 4 miljard uh, dollar aan smart geld. Nee, dat is niet goed. Even, ze moeten gewoon zonder 1 cent uit het hart. Precies, zonder een zonder... Zonder... Zonder... Huh? Precies. Alleen overwinnen. Zeggen. En dan is geweldig. En zij mogen dan alles leren wat zij leren, et cetera. Maar dat deze stap moeten zij nemen. Volgens mij zit dat gewoon een ingepakken dilemma. Het zit er gewoon in. Nee, dat zit in... Oké. Okay, Onoverwinnelijk. Onoverwinnelijk kan dat niet. Kijk. Dualisme. Nee. nee. nee. nee. nee. Het kan niet onoverwinnelijk zijn. Hij zegt dus, Pim zegt dat het zit bij Joden, zit onoverwinnelijk dat zij dat Yeshua niet kunnen vergeven. Yeah, yes. Dat kan niet, omdat, kijk, dat is, kijk, dat kan anders. Wacht maar, probeer het niet. Probeer volledig te concentreren. Dat kan niet anders, mijn vrienden. Dat kan niet onoverwinnelijk. Hij zegt dat Jode bij Joden is het onoverwinnelijk. Nee, het is wel overwinnelijk als, als de hoge pieten, ja, als boven de leiders zullen daar uh, hun posities zullen willen prijsgeven voor de vrede voor de verlossing voor ja, de redding dan zal het kunnen het is erg eenvoudig zoals so, zo zegt, wat is het wat is het? Hoe is het nou moeilijk om te zeggen uh, aan een uh, verlamde sta op, neem jouw jouw matras en en ga weg. Is het moeilijk? Nou, zo so is het. We van het spreken omdat hij was de zoon, de zoon van God. Betekent <laughs> moeilijk? Ik bedoel, het is niet moeilijk. Wat betekent hey, hij? Wat betekent dat? De matras dat de de verlamde verlamde is iemand die niet in staat is, die niet kan komen tot de kliketter. Dus die niet gelooft in de koninkrijk, in het koninkrijk, die wil niet vanuit de koninkrijk, der hemel, het licht ontvangen. En nu heb je het wel over de verlangde in het geestelijke. Natuurlijk. Natuurlijk bedoel ik dat. Natuurlijk ook Yeshua spreekt ook daarover. En niet, uh, dat is ook dat, maar het volk moest wel dat lezen en inbeelden zichzelf dat het zo so was. En inderdaad, ik vertel het jullie. Als, die, als de mens dan na de mikwe ervaart van de ketter. Dan wordt hij gered. Dan wordt hij echt. Ik was verlamd. Verlamd. En ik ging lopen. Ik was blind. En ik ging, ik ging zien. Ik was absoluut. Uh, doof. <coughs> en ik ging horen na de mikro. En iedereen kan dat, iedereen kan dat. En ook in het algemene aspect. Als zodra, die, dat is niet zo dat we moeten nu kijken naar Joden, als oh, zij nog dat steeds niet doen, maar als wij dat, als, nee, is het geopenbaard nu. En jullie dat doen, en dat wij ook doen in onze bijzondere in, in onszelf in het bijzondere aspect dat wij dat doen en denk niet dat anderen dat niet doen, er zijn nog anderen die dat natuurlijk ook die dat, die dat zich daarmee bezighouden, dan versnellen wij ook hun rijping <coughs> van het Joodse volk, dat zij ook uh, zullen net zoals zij hadden gezegd toen uh, zij, zij kozen voor, niet voor Barabbas, ja maar voor Barabbas en niet voor Yeshua. Ze wilden zeggen, wie moet dood? Ze zeiden die, Yeshua moet dood. Deze moet dood. Ja, yeah? in plaats van, van de boef. Want wat betekent dat? Dat zij kozen toen de boef in zichzelf. En daarom kozen zij voor de discrepantie naar eigenschappen tussen hem en de schepper. En daarom alle ellende dat aan de, op de Joden is uh, gekomen daarna, kwam het alle ellende alleen door deze, de, door dit feit. Dat zij toen hadden behoefte, dat zou dan het zou geen absoluut niet nodig zou zijn, toen, in die tijd toen Yeshua was verschenen, om tot, tot iets aan, tot een ander geloof te komen. Absoluut niet. Nee, ze, dat is, kijk, ze hadden het zo gedacht. Wij hebben de vier stadia. Ja, we hebben de kracht. De vier stadia. Maar goed, ze randpien. tweede, vierde, derde, tweede, alles wat in jouw kracht is te doen, moet je doen. En ze dachten dat alleen door hun eigen kracht kunnen ze, dus tot de schepper, ja, tot de schepper, precies. Tot de schepper konden ze komen, alleen tot de vier stadia. Waarom? Waarom? Het was niet zo'n domme fout. Dat was een fout denken, fout, maar wat was dat dom? Het was niet zo dom. Waarom? Zij zagen zo so, dat, dat, dat, gogma, binaze, rapide, maar dat is wel de naam halai, judke, wafke. Maar ze zagen niet in dat de jood heeft nog dat kutso. zo, dat that stippeltje van de jood bestaat nog wel. En dat kan je niet, dat is onzichtbaar, dat konden ze niet zien, begrijp je? Dat konden ze niet zien, want dat is geen kli. Dat heeft geen Jood. En daarom als komt nu de kracht die geen avihud heeft zoals Yeshua. De kracht die, die zachtmoedigheid brengt met zien. Want hij was de absolute ketter. Waarom moest je dan zich, waarom, uh, hij had alle zonde op zich genomen. Wat betekent alle zonde op zich genomen? Wie, kan, wie van jullie wat denkt. Wat betekent, hij was ketter. Ketter heeft geen avihud. Wat betekent dat hij alle zonden op zich, alle ziekten, alle zonden op zich had genomen? Hm? Ketter heeft hoeveel rood? Tien sfeeroot. Dus de alle insluitingen, wie is, de, wie is in de indicator? alles heeft tien sfeeroot. Wie heeft in de ketter tien sfeeroot, nog twee woordtjes. Nog. dus de ketter heeft tien welke, welke? wie is de indicator? ...de vertegenwoordiger van de ketter... ...zelf, de ketter zelf... ...en de negen onderste... ...svirot van de ketter... ...die zijn de insluitingen van... ...de negen onderste... ...svirot in de ketter... ...ja of niet... ...dat zijn niet, dat zijn niet de... ...zij hebben geen ...maar dat is de insluiting... ...van de vier stadia... ...in de ketter, dat is wat hij ook... ...dat is wat hij ook had... Dus in, ...in zichzelf... ...opgenomen in zichzelf, die alle, alle zonden etcetera, op zichzelf had gelegd. Nou, dat is wat even wat ik had willen vertellen. En uh, nog iets, twee woorden. Wat betekent oud-verbond, oud-verbond, of dat wij noemen het oud-testament. Het nee, is niet wat betekent uh, wij verbond. Het verbond van wij. Zie je dat zeggen ze altijd. Wij yeah, Joodse volk, wij dat. En. Ja, ik zal zo vertellen. Dus, ja, duidelijk. En nieuw verbond. Wat is nieuw verbond? Nieuw verbond is het ik-verbond. De yeah? persoonlijke verlossing. Dat is het ik-verbond. En kijken jullie daar ben onderaan die met Het woord met zien we dat wat ik ook op de nikwe heb gehad. Dat heeft dus dan, mijn vrouw heeft dan toen dat opgetekend in die drie, zie drie, je, drie letters. De eerste is in blauw, betekent licht, betekent de schepper zelf. En de twee andere is de schepping zelf op zichzelf, het betekent met, dus dood. Daarom is het in rood, is dat. Met betekent dood. Dood zonder allef is het. Dood. En in de is het leven en de waarheid.